De prijzen in de supermarkt gaan binnenkort verder omhoog. Ze stijgen met soms wel 10%, zeggen supermarkten tegen het Financiële Dagblad. Ze hebben geprobeerd om het leed zo lang mogelijk te verzachten, maar de rek is er nu echt uit. Vooral producten met graan en suiker worden duurder. En de man die de echtgenoot van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aanviel... is aangeklaagd voor mishandeling en poging tot ontvoering. Hij had tape en touw bij zich en riep waar is Nancy, maar zij was niet thuis...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 Ronald Schiphaart. Dit is Veronica. Tot twee Radio Veronica's Nachtclub. Dit is Veronica. Veronica. En naast me zit Lisanne Bronckhorst. En vandaag presenteren wij iedere nacht live radio. Dinsdag tot en met vrijdag tussen 12 en 2. Je luistert naar de allereerste aflevering van Nachtclub Veronica. We lekker wel gek. Going down the line, and high. I wonder why. to the side of the sense of humor. Some say I'm breaking it up, trying to start rumors. Some people say the gone less long. Find myself a home, settle down, write a song. But I love to hang around in black people's places. Rest Head up high, I wonder why it's so hard to feel fine. All I need is plastic teeth, a bucket full of speed, and I'm full of the heat. It could be a little late, since seems I'm wasting my time. I don't want time, move back to crime. And people say I used to do better, so I guess I'm gonna have to get myself together, but I'm never You know ik be was 13 dertien toen ik hem mijn brood voor het eerst zag. Go, go Tot twee uur. Radio Veronica's nachtclub. Go go! Go go, dat zijn wij. Leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van Nachtclub Veronica. Lisanne en ik, we hopen je door het begin van de nacht te mogen loodsen. En dat doen we onder een adagium dat ooit is bedacht uh, door... Uh, of in ieder geval toegeëigend door een illustere oud-presentatrice. Tosca Hoogduin heette ze. Het programma heette Easy Listening. En ze had een, uh, een prachtige slogan. Ik zal hem even laten horen. Dat was deze slogan. En nog een keer even laten horen? Ja. Voor wie, slapen, voor, wie slapen, <hijen> voor wie wil gaan slapen, maar nog niet kan. Voor wie kan gaan slapen, maar, maar nog, nog niet wil. Voor wie wil gaan slapen, maar nog niet kan. Voor wie kan gaan slapen, maar nog niet wil. ja. Echt vind ik echt heel erg mooi gezegd. Want dat is precies wat wij hier ook in ons uh, nachtprogramma uh, willen gaan brengen. Hè, voor wie kan gaan slapen, maar nog niet wil. Dus luisteraars die ervoor kiezen om uh, wakker te blijven en naar de radio te luisteren omdat ze misschien ergens over tobben of zo. Of omdat er iets speelt. Of dat ze net terug zijn van een uh, leuke sociaal evenement. Um, en van mensen hebben ze te veel koffie gedronken. Dat kan natuurlijk ook. Voor wie wil gaan slapen, maar nog niet kan. Dus mensen die in de zorg zitten. Of op de vrachtwagen rijden. Of anders zien ze nachtdienst hebben. Mensen die onderweg zijn naar huis. In ja. de auto. Dit luisteren. Het kan allemaal. Wij willen jullie spreken. Lisanne, als je ja. te wachten op... Wij zitten op te wachten op iedereen die er ook gewoon lekker ons wil spreken... of misschien ja. ook wakker gehouden wil worden. Het is het fijne van Nachtradio. Uh, wij hebben allebei radio gemaakt. Jij hebt al eerder een Nachtradio gemaakt. In de nacht, ja. Dat geeft een bijzondere dynamiek. Ik heb Weekendradio gemaakt. Dat is ook leuk om te doen. Maar ik verwacht er veel van van de nacht. Het is toch een droom dat mensen je gaan bellen. En dat kan... Via uh, ons uh, gratis nummer 0909 8090, Of via de app van Radio Veronica. Daar kan je een bericht aan sturen. Je kan nummers aanvragen. Je kan vertellen wat je aan het doen bent. Uh, je kan vertellen wat je wakker houdt. Ja, ja een leuke boven... spraakmemo vinden we ook leuk. Spraakmoms, Kunnen we het anders afspelen hier. Alles kan. En, dat. en wat nou zo leuk is... Wij, uh, wij gaan zelf gaan we ook uh, mensen uh, bellen. Zullen we dat eens gaan, uh, gaan proberen? Laten we even wat gaan proberen, Laten ja. Laten we een nummertje gaan bewerkrachten, Want. Oeh, wat een gezelligheid er al breng jij mee. Zeg jeetje, dat is voor in de nacht. Goed, hè, dit is een mooie big band om een beetje om te vieren. We gaan vieren. Kijk. Nederland heeft, uh, Ze zijn vandaag net sinds zeven minuten... ongeveer 50.000 mensen jarig vandaag. Ja, die kennen we allemaal die natuurlijk. We allemaal niet. <laughs> Ken je nou iemand die jarig is? Laat het even weten hier, van Radio Veronica. Ben je zelf uh, jarig? Laat het even weten. En uh, wat nou zo, uh, zo leuk is, dat... Uh, ja, uh, als je kijkt wie dan allemaal jarig zijn... Kenny B is vandaag jarig, de Surinaamse vredesonderhaar en zanger... Dus even kijken hoor. Anthony Kiedis van de Red Hot Chili Peppers is vandaag jarig. Henk Algenent, oude marathonschaatser, is vandaag jarig. Lex Gaarthuis, DJ. Ja, onze onderburen. Onze onderburen. Jan Jaap van der Wal is vandaag jarig. Ja, het is toch uh, ja, heel fijn, heel bijzonder. En we gaan iemand bellen. We gaan een jarige bellen. Kijken. Of hij, gaat of hij gaat opnemen. Schuif staat open. We hebben dit niet van tevoren afgesproken. Dus degene die we gaan bellen, weet niet dat we hem gaan bellen. Misschien bellen we wel wakker. Het is zijn nummer over? Goeienacht. Hallo? Nee, weet je wat? We gaan het gewoon nog één keertje proberen. Wat dat zou jeetje. toch mooi zijn als er gewoon echt iemand meteen opneemt. Dat is natuurlijk wel een beetje het idee. Want er is niks zo leuks als mensen gewoon echt wakker bellen. Grappig, hè? Ja, Ik, dat, moet, dat gaat dan toch verkeerd, hè? Dan heb je het zo goed bedacht en dan gaat het nou Ik net Ik zeg gewoon dat vrolijke muziek ja, nog een joh, keer in. Ja, het is nachtradio. Radio. Die vrolijke big band. Wij willen die ene persoon gewoon heel graag horen... dus we gaan hem gewoon toch proberen te bellen. Sluip het op. Dat zou oh, toch leuk zijn. Ja, Lekker, Fingers crossed. 9 over 12. Goedendag, oh. dit is de voicemail van 06... Wacht, Kom wacht, wacht. Gaan we Laat horen, dan we niet ah, <laughs> Laten we dat maar even inspreken, hè, 2. Spreek uw bericht in na de toon. Oh, Oké, okay. nou, dan komt ie. Hè? Hey, Nederlandse schaatser. Hey, uh, je kent me toch nog? Ik ben Ronald, je oude maatje van Radio 1 destijds. En ik belde jou eigenlijk vanuit de studio... om jou als eerste een, uh, een happy birthday uh, te wensen. En uh, nou nog vele jaren speciaal voor jou... draaien we Frank Boeien met een verjaardagsfeest. Zo fijn en iedereen vraagt zich af waar de rest zou zijn. Zijn ze wel uitgenodigd of vond je dat niet nodig? Anders bel je ze even, misschien als ze nog komen. Er zijn nou zo'n vijf man op dit Amerikaans feest, dus neem één night. Uh -huh. Noodwaard. Het lijkt wel een rusticure. een minuut duurt een uur al. Starend, starend, starend in dat vuur en je schrik pakken. Plotseling ontdek je dat er iemand van de naar de Love Shack van de B-52, een nummer dat uh, geschreven is... eigenlijk om een uh, state of mind uh, weer te geven. De Love check dat is het moment dat je bij elkaar zit... en dat het gezellig is en dat er dingen gebeuren en dat je het leven uh, voelt. Goed. Hé, hey, laten we eens eventjes een beetje de, de dag door gaan nemen. Kijk of mensen wakker zijn, kijk na, kijk om onze acten euh, te zien wel, Ronald. We hadden net iemand op de telefoon, ja, volgens Ja, maar mij. volgens mij nog steeds. Maurice, laat je horen. Maurice! Hallo, hallo, hallo. Hoi, jullie erbij. Ja, wij horen jou zeker. Hey, vertel eens eventjes, je had net Lisanne aan de telefoon en uh, ze, ze keek me aan met een beetje een wezenloze <lacht> blik. We <hebben> Terwijl <lacht> iemand aan de telefoon die Mihoe aan het maken is. nee, ik had net een berichtje gedaan. Ik ja. denk van, nou ja, die, uh, ik heb een goede kameraad in Ruine wonen. Ja. En die zijn zoon is jarig, Alexander huis. Oké, okay, leuk. Gefeliciteerd, ten eerste. Nee, maar ja, goed. Uh, wacht even, wacht even. was wacht. nogal fan van uh, Lissand. Dat zijn we allemaal. <laughs> ah, nee, omdat zijn dochter ook Lisanne heeft. En Mooie die wel. is dus een jaar geleden helaas er niet meer. Oh, je. Ja, vandaar uh, ja, hartstikke leuk. En toen maakte uh, dan... ik dacht van uh, ik doe het zo, ik ben niet aanbaken aan het maken voor hem. <laughs> Maar waarom op dit uur Maurice? Wat, wat houdt jou wakker nu? Het is altijd laat. en, en uh, we hebben altijd een, Ik heb altijd een biertje. Hij heeft een biertje. Zitten we te appen noem maar op. We... Oké, okay, dus we zitten om elkaar uit. te appen. Je bent Miho aan het maken. Vertel eens eventjes: voor, voor een leek als, als, als, als ik ben. En als het misschien Lisan is. Hoe maak je Miw? Hallo? Dat doe. Ja, ja, ik heb een hele speciale manier. Ik ga eerst een aparte kip doen. En dan. Uh ja die doe ik met uh, lekkere kruiden eroverheen eerst lekker in de oven en dan nog het ketchup eroverheen en ah. wat uh, heerlijke nou, sausjes erdoorheen en lekker op pittelen. dat kunnen we hem, aansluiten. Malik, maar als jullie zin hebben om te komen, dan komen jullie <laughs> maar. <laughs> nou, wie wie? Serieus? Right? Nou, kom hey, maar weet dus, waar, waarom slaap je niet, eigenlijk? Omdat ik altijd in de horeca gezeten, heb twee cafés gehad en wel ja. tijd laat. Ja. Nou hartstikke goed. Hey, is er nog een nummer dat we voor je zouden kunnen draaien? Uh, speciaal voor Albert uh, Freebirds. Dat leek me wel een hele leuke. Freebird? Even kijken of ik dat er in het systeem. Linnet Skinner. Oh ja, die, die zouden we wel moeten hebben hier bij Veronica. Uh, van Nina Lindzon, hè? Nee, volgens mij Linnet Skinner, zei je het, toch of niet? Skinner. -t. Ja, Linnet Skinner. -t. Even kijken. Originalen. <laughs> Uh, even kijken. We zijn op bezig om te zoeken. Kijk, het is live radio, het is nachtradio. We zijn geïnteresseerd. Hey, en, en hoe laat moet je dan morgen opstaan? Een eigen baas, hè? Oké. Okay. Oh. Dus je gaat uitslapen. Ik zit wat in de computers en uh, geef computerhulp. Geen reclame maken natuurlijk. Maar oké, okay, en uh, voor de rest doe ik wat catering. En uh, een beetje van het leven. Nou, want ontzettend goed. Hey, en luister eens wat ik voor jou ga draaien. Even kijken hier. Als je free en dan de spatie, Ronald. Nee, nee, ik heb hem, joh. Hier komt hij. Komt, oh, free nou. bird van Linnertz. Hij heeft hem. Kijk. Hé, hey, dankjewel nee. Maurice. Hé, hey, jullie uh, fijne avond en lekker werken. Dankjewel. Hoi. The Town. Griezelig, zegt Ronald. Zeker, de talk of the town. Wat is er de afgelopen dag gebeurd? Nou ja, we zijn nu net begonnen natuurlijk aan 1 november. Maar gisteren, of ja. ja, maandag eigenlijk, was ja. het natuurlijk 31 oktober vol in de Halloween-sferen. Ja, en ik... Ik, ik vind jou wel een type eventjes. Laten we even omschrijven. Jij bent hoe oud? Uh, 28, 28. Moest even nadenken. Ik, ik ben 56, daar moet ik ook altijd over nadenken. Uh, ik neem aan dat jij van een generatie bent... die Halloween wel heeft meegekregen. En ik ja. helemaal niet. Ja, ik, ik vind, vind het nog steeds een soort Amerikaanse uitvinding. die. Nou ja. Is het ook wel, hè? Het is natuurlijk één groot commercieel gebeuren. Heel veel feestjes uh, worden daar natuurlijk gehouden. Mensen in sminken, et cetera. Sterker nog, je hebt hele wijken, supermarkten, winkels die eraan doen. Hele etalages vol spookhuis organiseren. Het ja. is best wat. Alleen, uh, ja, je moet er wel echt van houden... en zin hebben om een bebloederig... Uh, geleding naar een feest te gaan. Maar je hebt ook natuurlijk trick-or-treat. Mensen die langs gaan ja, bij de deuren. Wij hadden vandaag kinderen hier langskwamen. Oh, wat leuk! Ja. Maar nou ja, we hadden alleen er niet op gerekend. Dus uh, Mijn vrouw was net terug uit Kopenhagen, waar ze een enorme grote bonk chocola meegegeven. Oh nee, zeg. Heeft ze die meegegeven? Nou, st stukken eraf, ja. Oh, oh, oh. Dat was toch een beetje, een beetje lullig. Ja, dure chocola uit ander land. Lekker om te smikkelen op een goede avond. Maar waren de kinderen ook verkleed? Ja, die waren verkleed ook, ja. Oh, leuk. Ja, maar goed, het is toch een soort... Ja, ja, het is toch een beetje een soort van Sint Maarten dan? Ja. Alleen dan vervroegd in de enge sferen. De avond voor Allerheiligen. Ja. ja. Goed. Nou, uh, heb jij nou thuis ook uh, Halloween gevierd? Zit je na te stampen van een, uh, van een feestje? Laat het eventjes uh, weten. Er wordt goed gereageerd op de gratis app van Radio Veronica. Je kan ook bellen naar 0909. 80. Ja, dat zijn wij. Dat zijn wij. De belde net iemand. Ja. En ik drukte hem weg in mijn, in mijn argeloze onschuld. Ja, we waren druk bezig met de verjaardagslijst. Maar bel alsjeblieft, ja. vinden we leuk. We gaan luisteren naar Pieter Grabbill met Steam. Echt mooi, ja. Peter Pieter Kelly? Ja, tuurlijk. Ook een beetje een Halloween-figuur, die beschilderd was en zo. Ja. ja. Apartie. Music. Ja, en dit is uh, Jay Oladukun, featuring Chris Stapleton. Dit is uh, een Vrolika's oorkonde geweest. Oh, zo'n lekkere plaat dit. Mooi nummer Sweet Symphony. Geplaatst, zeg. Jeetje. Absoluut. Hey, wakker blijven? Te makkelijk. Hey, we kregen een mooi verzoek binnen. Vertel eens even. Ja, Arno Snippen die is net vrij van een grote spoorvernieuwing in Delftzaal. Hij kan dus niet de telefoon opnemen, wat misschien onderweg of nog even de laatste dingetjes. Maar hij vond het wel leuk om een beetje een treinnummer aan te vragen. Een treinnummer? Ja. Hij gaf ons twee opties en ja. wij waren toch wel uh, ja, best wel te settelen voor uh, Georgia's satellites ik moest even goed inhalen. Uh, welke nadenken. twee heeft hij dan nog meer? Ja, het Blackberry uh, van Smoke, van de Memphis Special. Ja, Maar, uh, Smoke, okay. ja, maar wij vonden toch wel uh, George's Satellite. Kijk, we gewoon maar zien starten. Ja. Want hij zegt er ook bij, het zijn uh, onbekende nummers. Dat klopt, want ze staan niet in ons systeem. Maar wel echt topnummers, dus we draaien ze gewoon van Spotify. Dat kan ook. It's like a drum. Hij nog doordraait. Dat gebeurt in de nacht. Dat gebeurt... Hé, hey, eventjes. Uh, dit zijn nou fouten. Als ik dan thuis kom, denk ik... Oh, ik had Spotify nooit moeten laten draaien. En uh, zeker niet de boze blik die Lisanne me gaf. Van, hoe kan je dat nou doen? Moelen. Malen. Dobben. Wat ben ik streng eigenlijk, hè? Jij bent een strenge ah, ah. producent, ja. Oh, wat erg. Dit is ons eerste programma. En je bent nu al... Hé, hey, de reacties stromen binnen. We krijgen echt veel uh, Rudy Hendricks bijvoorbeeld. Rudy is geweest bij een band. Maar Rudy, als je nu zit te luisteren, we hebben je nummer niet. Dus uh, stuur eventjes ons jouw nummer. Want we willen graag even een beetje praten over het concert... waar jij vandaag geweest bent. Hé, hey, dit is uh, het begin van onze vaste rubriek Woelen, Malen en Tobben. Ja, want dat doen mensen natuurlijk als ze niet kunnen slapen, als ze nou, misschien wel een eerste werkdag hebben morgen... en alleen maar aan kunnen denken dat ze hun onderbroek <laughs> voor een uh, klas staan of zo, ja, dan doe je dat, hè? Ben jij een, een woeler, een maler, een topper? Ontzettend. Al, ik zit hier achterhalf al denk ik een week, kan ik niet slapen, denk ik Wat alleen maar programma. aan dit programma. Ja, serieus. Echt? Ja, alleen maar denken van, oh, dat kunnen we doen en dat kunnen we doen en die moeten we bellen, dus afschuwelijk. Nou, ik heb inderdaad dat ik in mijn nachtdromen ook wel eens uh, achter een draaitafel sta. En achter een, oh, uh, ja. een mengpaneel sta. Uh, dat ik iets moet instarten en dat ik de klop niet kan vinden. Oh ja, dat zijn van die dingen. Maar goed, wat doen we dan? Hey, waarom hebben we deze rubriek in het leven geroepen? Woelen, malen en tobben? Uh, dat is omdat, uh, ik denk dat veel mensen thuis uh, ook zitten te woelen, te malen en te tobben. Ja, dan kunnen we misschien helpen. En dat het in de nacht is. En wij hebben een, een leger aan deskundigen bij de hand. Uh, dus wij zijn eigenlijk op zoek naar mensen die uh, zouden willen vertellen wat hen dwars zit. Mm -hmm. had, vroeger had je een uh, tv-programma op de Duitse televisie. Uh, dat was eigenlijk een radioprogramma, maar dat, dat, daar stond een camera op... en het werd s'nachts uitgezonden. Daar zat een kale man en uh, die beantwoordde vragen van luisteraars. En dat was zo mooi, mijn Duits is niet zo heel goed... maar het was zo mooi om te zien dan waar s'nachts mensen mee zitten. En hij wist dan ook uh, soms troost te bieden... Uh, soms mensen een beetje streng toe te spreken... soms alleen maar een luisterend oor te bieden. En uh, wij willen dat, met ons programma willen we dat ook. Ja. Dus als jij ergens mee zit of je wil ergens over iets over vertellen... of je wil alleen maar iets vertellen dat er geluisterd wordt... stuur even een bericht naar de gratis-app van Radio Veronica... en dan uh, nou, kunnen we kijken of we je te woord kunnen staan. Ja, en, en aan iets... de app te zien uh, gaat dat helemaal leuker zo, denk ik, hoor, Ronald. Zeker. En we krijgen nu ook weer mensen binnen die naar nou, concerten zijn geweest. Nou, laten we eventjes uh, Pharrell Williams uh, instarten. Happy, misschien een beetje een, uh, een, een rare overgang. Ja, zo <lacht> happy. Maar het staat even op onze speellijst. Happy... En dat is terug in de bus. Terug in de bus. Ja, terug in de bus. Dat kan slaan op muzikanten die in de bus zitten die net op hebben getreden, Of mensen die daar een concert zijn geweest. En we hebben Rudy Hendrix aan de telefoon. Rudy, je hebt inmiddels je nummer aan ons gestuurd. Goeiedag, Rudy. Hoi Ronald. Hoi. Hoi. Hallo man. Hey, Rudy, uh, wij kennen elkaar nog van de weekenden. Waar je ook regelmatig... Uh, Muziek uh, instuurde. Uh, oh, ja, dat uh, was die uh, Pesh Mode, weet je nog? Mode, zeker, die ene De Pesh Mode, ja. <laughs> nee, uh, vertel eens even welk concert je bent geweest. Ik ben uh, bij Gang of Youths geweest. Ja. In, uh, in Groningen. Jeetje, weet je wat de en... Utrecht toch? Ja, de heenweg was 2 uh, uur en 15 minuten. En de terugweg was iets korter dan 2 uur. <laughs> jeetje. En dat heb je ervoor over om de Gang of Youths te zien? Ja. Vertel eens wat ah, over die band. Waar, uh, wat zeg je? Vertel eens wat over die band. Nou, het is een Australische band. En uh, een nummer van hun is... Uh, de ja, Angel of Eight Avenue. Ja, bij jullie geweest. Ja, de Angel of Eight Avenue, toch? Bedoel je die? Now in, in the wake of your leave. In the wake of your leave, zeker, ja. En, eh... Uh, ja, het is een beetje een alternatieve band. Mm -hmm. En ik had kaartjes gewonnen bij Kink. Ja. Wie? Nee. En hier, ah, ik en ga fijne meestal. Mijn collega's ze hebben geen nachtradio <coughs> alleen? Ik ga meestal met mijn beste vriend. Alleen die, uh, ja, die vond Groningen te ver. Ja, kan ik niets me meer voorstellen. Dus, dus ik ben in mijn eentje geweest. Maar dat mag de pret niet drukken, want ik zag een hele volle foto uh, bij Gekke Views. Uh, zag ik uh, dat je in had gestuurd? Ja, nee, het was, het was echt heel erg leuk. Ja. En, uh... en was het goed? hij noemde nog uh, Arjen Robben omdat hij in Groningen was. <laughs> Kent hij <-ie> ons goed? <laughs> Die heeft zich vast laten uh, voorlichten door iemand. Hey, um, ja. wat, nee, ik, ik vind gewoon dat hij een hele mooie stem heeft. Ja. Hey, dan ga ik voor jou een nummer draaien van The Gang of Youths, dat Angel of 8th Avenue. Oh, dat is uh, misschien wel hun, uh, een, hun grootste Ja. Hitje. Weet je, weet je er iets van? Van dat nummer? Ja. Nou, dat het een mooi nummer is. Het is zeker een mooi nee, nummer. Nee, maar ik, ik ben niet iemand die... Jij verdiept je heel erg in teksten en nee. zo. Maar ik ben meer met uh, melodieën en zo bezig. Ja, dit, dit gaat volgens mij over een schoonmoeder van een voormalige geliefde. Uh, die zich heel erg goed inzette voor, uh, voor mensen. En, allemaal, en zichzelf is weg te cijferen. En door hem geëerd werd, als ik het goed zeg... ik, herinner ook me, ik probeer me ook me even te herinneren wat ik er ook over gelezen mm heb... -hmm. Um, als de angel of 8th Avenue, want daar woonden ze aan. Okay. Nou, nou is... dat wist ik niet. Ah, ja, ik weet niet of het waar is, maar het klinkt, klinkt goed. Met veel kennis ga je zo slapen, Rudy. Ja, nou, ik ga nog lang niet slapen, Ach, hoor. Ach, goed nachtmens? Ik denk, uh, jawel... Ik ben wel een redelijk nacht. En Je bent ook een enorme muziekfreak, weet ik toevallig, omdat je voortdurend maar nummers instuurt. Wat, wat ga je nu muziek luisteren of ga je Netflix kijken of uh, anders? Nee, ik ga naar jullie luisteren en ik ga even eten. Heel goed, tot twee uur, hè? Dan zijn we er voor je. En wat ga je eten? Ja, ik heb uh, rijst met uh, saus en zo uh, gevonden in de koelkast. <lacht> nou, uh, dus dat ik, ga ik eten. Ik wens jou daar heel erg uh, smaak bij en zit je nou thuis te luisteren en denk je van goh, ik ben ook naar een concert geweest. Uh, en dat hoeft niet vandaag te zijn. Dat kan ook morgen, overmorgen of de dag erna. Want zo vaak zitten we hier vier keer per dag op Radio Veronica. Laat het dan even weten via onze gratis app. En uh, dan gaan we je wellicht bellen. Uh, het is ook ons voornemen om te bellen met artiesten. vind ik ook leuk. Ja. Maar dan hebben misschien eigenlijk die Cans of Youth ook moeten uh, proberen. Nou, we hebben nu onze man Rudy al. Lepen die was Rudy. bij het vuur. Ja, zeker. Hé hey Rudy, uh, nog een goede nacht. En uh, luister ze. Ga niet te laat slapen ja. toch. En, uh, Bedankt voor het uh, draaien hey en succes. De gang of you is the angel of 8th Avenue. Mm -hmm. So we got straight to the heart. And I was a coward and worse than I sing. I fell hard upon the waveless wings. But I wasted every day. In the pond. Like some patron of Washington Square. For the first time in a long time, because I had face so clear, so I had to find me a job, but I didn't think I would hold this one down, it gives the same old sinking feeling of fucking hands in my back, but you are good to me still, and when my old man was near the end, you loved his broken body in the same way that my body from the grave And in the festival years of our makeshift parade In the festival fall En op een maandag heb ik heel veel steden rond dit tijdstip verlaten. En je voelt, wat is er aan de hand? Overigens was dit ooit een protestnummer tegen wat er allemaal destijds in Engeland aan de hand is. En ik denk dat het nog steeds behoorlijk actueel is. Ghost Town van de Special. I'm Tosca Hoogduin dan ook alweer. Wacht, gaan even luisteren. Voor wie wil gaan slapen, maar nog niet kan. Voor wie kan gaan slapen, maar nog niet wil. Voor wie wil gaan slapen, maar nog niet kan. kan. Voor wie kan gaan slapen, maar nog niet wil. Uh, we gaan het dit uur uit met Gloria Jones, Tainted Love. En dan komen we terug voor het tweede uur... Uh, hier, Nachtclub Veronica. Veronica ook via DAB+ Plus, de app je smart speaker en radioveronica.nl Radio Veronica ook via DAB+ Plus, de app je smart speaker en radioveronica.nl Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl Veronica. Veronica nieuws 1 uur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 Het gaat niet meer lukken om de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad te houden. Dat zeggen honderden wetenschappers aan de vooravond van de klimaattop in het Egyptische Sharm el-Sheikh. De anderhalve graad is een afspraak uit het Klimaatakkoord van Parijs. Die top was zeven jaar geleden. Khadija Arib vertrekt na 24 jaar geruisloos uit de Tweede Kamer. Ze schrijft geen afscheidsbrief en komt ook niet persoonlijk naar het parlement om dag te zeggen. Ze stuurt deze week wel een e-mail waarmee ze haar ontslag indient. Ariep zat sinds 1998 in de Tweede Kamer voor de PvdA... en ze was vijf jaar lang kamervoorzitter. Ze vertrekt vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. En schrijfster Saskia Noord heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau... voor haar grote bijdrage aan de Nederlandse literatuur. De Amsterdamse burgemeester Halsema zei dat een boek van Noord... niet alleen moeilijk weg te leggen is, maar ook heel herkenbaar is.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 wakker blijven? de Nachtclub. Yes, en welkom bij het tweede uur... van de Nachtclub Veronica. Dit zijn de New Radicals. You get what you give. We proberen energie in de eten te gooien... en we hopen energie terug te krijgen. You get what you get. De soundtrack van jouw nacht. Veronica. Ja, en waar ik nou een beetje op hoopte... of wat, een beetje op hopen, laat ik het uh, zo zeggen... was dat we mensen aan de telefoon zouden krijgen die aan het werk zijn. En we hebben iemand aan het werk. Iemand die ook nog eens een uh, tot de verbeelding spreken beroep heeft. Hallo Tom, goeienacht. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, vertel eens eventjes waar jij je nu bevindt. Op dit moment zit ik in de staalfabriek. Hang ik in een kraan uh, boven een hal. Hang ik in een kraan? <laughs> Zo, wat goed ja. Hoe hoog ah. hangt die kraan? Ah, uh, Nou, oh. uh, wat zal het zijn? Maybe 20, 25. Jezus, kan ik... dan, uh, je hebt geen hoogtevrees, begrijp ik. Nee, daar ben ik hier wel vanaf gekomen hoor, in die fabriek. Daar ben je snel vanaf. Ja, oh, maar en... dat had je wel dan? Wat zei? Hey? Had, had je wel hoogtevrees dan, Tom? Ja. Ja, ik had wel hoogtevrees toen ik hier aankwam. Ja. Dus dat, dat ging niet helemaal uh, lekker samen. Maar oh, wow. dan kom je wel snel vanaf hier. Maar het lijkt me wel um, ja, goed om hoogtevrees te hebben, toch? Want het is niet normaal om zo hoog uh, je beroep te moeten uitoefenen, toch? Nee, nee. Maar ja, dat, als je de hele dag bovenin hangt... Dan, uh, ja, dan wen je er toch wel snel aan, hoor. Dus die, uh, ja... Hé, hey, wat ben je nu het eigenlijk? Dan? Nou, ik was op dit moment uh, een bak omhoog aan het reizen. Ja. Ik, uh, ik, ben nu, uh, ik hang nu klaar om uh, straks die bakken in een uh, installatie leeg te gooien. Dus hang nu even in een wachtpositie, dus uh, okay. mooie en, tijd om dat te bellen. En staan er dan beneden op de, op de werkvloer ook nog andere mannen? Die staan nu op jou te wachten? Uh, nou ja, ja we, we zijn zeg maar een onderdeel van een, uh, een grote keten natuurlijk. Ja. Dus, uh, de volgende stap in de keten, die, uh, die zit inderdaad op mij te wachten. <laughs> maar dat vraag ik me af Tom, want jij zit natuurlijk uh, nu in zo'n... Uh, ja... Zo'n apparaat, wat bedoel ik eigenlijk? In zo'n kraan, dat is wat ik bedoel. Dan heb je ja. alleen daar Veronica? Of heeft de hele Keet, zeg maar, uh, luisteren naar Veronica? Nou, ik heb wel die jongens beneden in het stuurhuis geïnstrueerd om hem op Veronica te zetten. Heel goed. Heel goed. Dus, uh, jongens, dus ik hoop in het dat luisteren jullie. Luisteren jullie luisteren. De koffie alvast klaargezet voor uh, me, Sean. <laughs> ja. Als je wilt. Heel goed, heel goed. Hey, tot hoe moet je werken? Wij draaien uh, tot zes uur door. Dat is goed voor daar <laughs> komt iemand toch doorheen ook. Ja, ja dat hey, was John uh, op de intercom. <laughs> ah, dan <de laughs> is dat klaar. <laughs> <laughs> ja. hey, jij zei, zou er ook wat meer pittige muziek gedraaid mogen worden? Ja. ja. Wat, wat had je graag, ja. graag willen horen? Nou ja, mijn eerste suggestie was en uh, Kings van Alterbridge, ja. Maar ik dacht, nou, misschien is dat voor... het blijft toch radio, ook al is het een nachtprogramma. Dus ik dacht, dan ook ik wat, uh, wat softer. Mm -hmm. En... Uh, ja, toen dacht ik eigenlijk aan What's Over You of uh, In Loving Memories van Alstrich. Nou, dan gaan we één van die drie nummers voor jou draaien. Maar voordat we dat gaan doen, wij mogen namelijk uh, iedere nacht een, uh, een klein cadeautje weggeven. Ja. Oh. ja, een cadeautje waar ik zelf echt uh, kaart show mee stil. Heel veel mensen trouwens van Veronica en luisteraars. Namelijk net nu onze yes. vintage Veronica-tas is geweldig voor al je platen. Het is een platentas van een mooi, een mooi stofje met Veronica-boot. Maar ook geweldig voor al je yeah. boodschappen. Dus die gaan wij je opsturen, Tom. Oh, Nou, dat is geweldig. Kan je maar meteen de hele keten is het jaloers meemaken. Ik <laughs> heb een willen. Ik ben een ja? <laughs> hoor ik. Maar ik ben hartstikke blij, ook <laughs> hey, uh, het is niet geworden Watch Over You. Nee. Het is ook niet geworden Pons Kings, Maar het is geworden In Loving Memory. Oh, die is ook helemaal fantastisch. Dat is heel mooi. ja. Kan je er iets over vertellen over het nummer? Ik Ja, dat. Uh... Dat doet er iemand. Gezellig. Ja, ik kan het niet uitzetten, sorry. Nee, dat maakt het niet uit. Ja, kijk, ik, normaal zou ik zeggen. overdag luisteren ook kinderen mee. Maar dat is nu niet zo, dus uh, geef je bek ja, aan. Oh, dat het. ik niet. nee. Spel het dan hoor je. Zal je moet je spoel houden? GELACH GELACH. Geen nee, maar, ja. Dat nummer dat is geschreven over de uh, moeder van die gitarist. Juist. En dat, uh, dat heb ik toen een keer live gezien. Dat hebben ze voor het eerst toen live gespeeld. En uh, daar was ik toen bij. Ja, dat heb dat toch wel een beetje uh, mooie, emotionele waarde. ik. Dus uh, dat nummer doet het altijd goed. Hey Tom, we gaan dit met heel veel plezier voor jou draaien. Ik wens je nog een uh, mooie nacht tot zes uur. Ook aan de jongens uh, daar ja. beneden. Ik hoop dat die koffie een beetje uh, lekker smaakt. En uh, <laughs> nou, uh, wij ook van jullie. Nou, <laughs> ja, helemaal top. Jullie ook fijn uitzending. Oké, okay, dankjewel top. Dankjewel. for so long, I can't believe you're gone, you still live in me, I feel you in the wind, you guide me constantly. your face so smiling down on me I close my eyes to see and I know. Loving Memory, draaideur speciaal voor Tom Zwart. Die hoog uh, in een staalfabriek aan het werk is. maar misschien nu een kopje koffie aan het drinken is met zijn uh, lieftallige collega's. <laughs> Allemaal fijne mannen. Wat goed dat jullie zo fijn reageren ook. En dit is Veronica's. Wow. Oorkonde. Oerkonde, nou, dat is een manier van Veronica om een bepaald eventjes een klein opkondje te geven. En dit is Blackbird, beeld en broken. Jij vindt het wel mooi toch? Ja, het is prachtig. En ze zijn al eerder ook uh, oorkonden geweest. Een beetje ja. doorgewinterd. Maar deze is zo goed. Afgelopen vrijdag ook bij de Bonanza. Kijk. Ja, echt top. Built and broken. een appje wat we binnenkregen net via app van Radio Veronica van Marian. En die wil weten of Tom Zwart nog vrijgezel is. Tom, als jij nu nog zit te luisteren, ja. laat, laat dat eventjes weten. Misschien bloeit er iets moois op uh, vanavond. En ook dat is natuurlijk nachtclub Veronica. Dit soort dingen gebeuren ook in een nachtclub. Het sluitdrankje. Het sluitdrankje. Ik heb zelf jarenlang in de horeca gewerkt. En ik weet dat cafés, dat ik helemaal de deuren dicht heb gedaan... en de gasten verdwenen zijn... Dat die, uh, nou ja, gaan bellen. En dat gaan wij nu ook doen. Gaan bellen, gaan we Die gaan drinken met elkaar. En gaan bellen met een café. In de hoop eigenlijk dat ze aan een sluitdrankje zitten. Is het goed? Dus gaat hij over? Nee, hij gaat niet over. Hallo? Ja. Hallo? Hallo dan. Is dit café de stad in Utrecht? Wat gek, Dat we is wel de... opgenomen. We het is niet in scène gezet, dit. Nee. Laten we het nog een keer proberen. Oh, vreemd, hè? Hallo? Ha hallo? Hallo? Is het café De Stad in Utrecht? Ah, ze hebben opgehangen. Ach nee, nog een keer. Nou, dan gaan we gewoon nog een keer proberen, Kom, hoor. Nog een keer. Ja. Ze weten niet dat we bellen ik vind het leuk om een café <laughs> een beetje... Ik zet de schuif even uit. Ja? Nee, zet hem maar helemaal open. hij ja, staat open. Gaan we. Komt ie hoor. Ach, kijk. Bij de stad met Pim. Hallo Pim met Ronald Gippard. Hi. Van Radio Veronica. Hey, jij bent live op de zender, want wij hebben een nieuw nachtprogramma, Nachtclub Veronica. En wij hebben een, uh, een nieuwe rubriek, die heet Het Sluitdrankje. Wij bellen met een café in de hoop dat uh, de sluitingseis voorbij is. Ik zag op internet dat dat zo was. En dat jullie ja, dat aan, een, aan een sluitbiertje zitten. Is dat zo, Pim? Ja, dat is zo, ja. Hé, hey, Pim, want ik weet toevallig... Uh, omdat ik regelmatig in Café de Stad nu zeg, kom... Uh, dat jij ook muzikant bent, toch? Ja, dat klopt ook. En in welke band speel je ook alweer? Uh, welke, welke wil je weten? Allemaal! In uh, General Jabba, the Skados, the Limelight, en yes. zo so af en toe bij Georgina Pien de The Voice. Kijk, allemaal uh, goede hardcore ska toch? Nee, niet Allem. allemaal. Wat, wat zijn de andere stromingen? Uh, uh, reggae, Skados is wel, KHK, Limelight is jaren 60, ja. jaren 60 Jamaica covers, Goed. alleen maar. Hé, hey, en wat wij nou eigenlijk willen weten? Uh, ja. Hoe was je avond? Hoe was het in Café de Stad vanavond? Een maandagavond. <laughs> dat wil je niet weten. Er was niet veel. <laughs> nee, hoeveel gasten heb je gehad ongeveer, denk je? Oh, ik kan het zo zeggen. Net reken ik voor. Eh, uh, twaalf mensen, denk ik. Hé, <laughs> hey, en dat zijn dan toch misschien wel mooie avonden, toch? Uh, jawel, dat is wel gezellig, maar voor de omzet is het niet goed. Natuurlijk. Nee, voor de omzet is het niet goed, maar uh, zijn dat dan allemaal stamgasten... of waren er ook mensen die nog nooit in de stad geweest waren? Eh, uh, nee, eigenlijk allemaal mensen die in de stad komen. Oké. Okay. Hé, hey, en moet je nou morgen weer werken? Nee, ik ben vier dagen vrij. Je bent nu vier dagen <lacht> wow. vrij? Wat ja. goed. En, eh, uh, ga je nog iets doen? Extra sluitdrankje, toch? Ja, een extra sluitdrankje, ja. <laughs> En dan ga ik voor de rest niet zo heel veel doen de komende vier dagen. Hey, en uh, zit je nou alleen aan je sluitdrankje of... Uh... Ja, ik ben helemaal alleen. nee oh, oh, jeetje. <laughs> nou, je mag wel gezellig met ons mee uh, zingen hoor, bij onze nachtclub. Dat is helemaal geen probleem. <laughs> Slijp maar lekker aan. Hey, kan ik een nummer voor je draaien? Oh, poeh. Je mag alles nou ja, nou, doe, dan, doe dan een Jamaican-nummer. Maakt mij niet uit wat. Nee, noem eens een band. Oh, noem eens een band. Ik noem eens een nummer. Heb je... Heb je uh, ik heb je Spotify. Ik kan alles vrij wat ik wil. Heb je Keeven text? Keeven? Hoe spel ik dat? Keeven text. Stop that train. Stop that train. Komt-ie hoor. Stop That Train, we hebben al iemand gehad die... Uh, met de, ja, stop That Train, oh, dit is van... Uh, nee, dit is van uh, Clint Eastwood. Dat is hem dan weer... Nee, dat is, de, dat is de latere versie. Oké. Okay. Hij nee. maakt het wel spannend, hoor. Nee, die heb ik dan weer Ja, nee, dan ga ik ook een goede noemen ook. Ja, even kijken, Stop That Train. Uh, wie wil die nou? keer? ja, die heb ik. Goed zo. Ja, ga ik hem voor je draaien? Ja, doe maar. Hé, hey, uh, laatste vraag. Uh, wat zit je te drinken nu? Ik uh, ben een Moritz aan het drinken. Een wat is dat? Een, een, uh, een pilsje uit Barcelona. Oh, oh. lekker, man. Hé, hey, nou, ik ga voor jou draaien. En ik denk misschien wel voor het eerst op Radio Veronica. Stop That Train ja. van Keith and Tex. En ja, uh, ik wens je vier mooie dagen. Dank dat je onze eerste gast wilde zijn in onze nieuwe rubriek Het Sluitdrankje. <laughs> en uh, tot de volgende keer, man. Oké. Dank je wel. music. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got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 To the love, y'all, y'all People yo. killing, people dying Children hurt and you hear them crying And you practice what you preach And won't you turn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 I'm worth some love, y'all. people dying. Children hurt, pain, and crying. When you practice what you preach, you turn the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 I'm van de Black-Eyed Peas. En dat is, de, dat is natuurlijk de vraag. Where is the love? Zou jij dat weten waar de liefde is? Nou, zeker hier in de studio. Ik zag al een wat moois opbloemen natuurlijk met Tom zeker. en uh, Marianne. Ja, heel ja. goed, heel goed, heel goed. Aanstaande donderdag, dan hebben wij Mark van Vught hier in de, de studio. Eigenlijk moet ik zeggen vrijdag natuurlijk, tussen, oh, ja. tussen 12 en 2. Um, en uh, die heeft heel veel geschreven als wetenschapper over liefde. En dat brengt mij bij het volgende onderwerp. Veronica College. College. Want. ja, want wij hebben elke week hebben wij een slaapspecialist, of in ieder geval daar gaan wij eigenlijk onze vragen in gooien. jouw vragen, want onze oermoeder Tosco hoog dan die zei altijd voor wie wil gaan slapen, maar nog niet kan, voor wie kan gaan slapen, maar nog niet wil. Kan je niet slapen? Heb je misschien een belangrijke werkdag? Of heb je geen idee hoe je je dutje het beste kan doen? Eigenlijk alles omtrent van slapen. Kan je insturen via de Radio Veronica app? Kan je een spraakmemo sturen? Mag ook altijd even inbellen? En dan gaan wij ook bellen met onze Mirte Bos, onze slaapspecialist. Ja. En die helpt jou de nacht door. En uh, we gaan, als het goed is, een beetje een pool opbouwen... voor allemaal ja. wetenschappers die ja. uh, nou ja, alles weten over onderwerpen... die met de nacht te maken hebben. Dus inderdaad, ja. slapen, maar ook uh, de liefde. Dromen. Liefde, inderdaad. Daar kunnen het ook over hebben. Seksualiteit misschien ook wel. Laten we het zeker doen. Laten we het zeker doen. De soundtrack van jouw nacht. Veronica. Ja, dit is ook weer uh, mijn jeugd. Supertramp. Een beetje... Memory lane, dit uh, give a little bit. Here we go again. Yeah. Yeah. Give a little bit. I'll give a little bit of your love to me. I'll give a little bit. I'll give a... Alle tijden vind je dit nou goed? Of, uh... Ik vind het heerlijk. Ja en ja, nee, ik ken deze plaat ook heel goed. Nou, ja, moet goed zeg. Top alle de top duizend alle tijden zitten we aan te komen. Zo lekker. En mensen kunnen dus hun uh, de stem uitbrengen. Ja, hun top 25 al ja. opgeven. Gewoon via de website of via de app. kan vanaf afgelopen vrijdag al. Ja. En heel veel DJs en heel veel luisteraars die hebben al ingevuld, maar er moet nog veel meer bij komen. Ja? Ja, ja, we gaan natuurlijk dus pas volgende week beginnen. Dus, uh, en het is ook zo moeilijk natuurlijk om een top 25 samen te stellen. Want dat is je top veel meer. 6? Mijn top 5. Uh, ik heb hem nog niet helemaal ingevuld. Ik heb wel een top 3. Mm -hmm. uh, beetje cliché misschien, maar altijd goed. Bohemian Rhapsody Queen, nummer 1. Mijn 2. Ja, ik ben gek Queen. Ja, nee, maar Queen is voor alle leeftijden. Alle en nummer twee, The Rasmus, met Shadows. Mm -hmm. En drie, Boston, More Than A Feeling. Ja, okay, en dat... daarna komt waarschijnlijk ook wat jongs, maar wij we zijn wel Veronica, weet je. Dus ja. er moet echt wat nostalgie in zitten, wat ja. mij betreft. Nou, hartstikke goed. Ik eh, ben ook bezig met het samenstellen van mijn lijst. Ja. En eh, ben er ook niet helemaal over uit. Maar wat ik wel zeker weet, is dat dit nummer zeker in mijn lijst staat. Only Love Can Break Your Heart, van Neil Young. Niet dat ik hem zo goed vind. Of, uh, want ik vind hem een goede vent, maar hij is ook een goede muzikant. Maar altijd word ik week van dit nummer. Only oh. love can break your heart. They seek him here, they seek him there, his clothes are loud, but never square. Oh Fashion, ben jij dat ook? Nou, kijk naar me. Prachtig toch? Prachtig, broek, ja? <laughs> ja, kijk, ik ben het namelijk helemaal niet. Dus ik verbaas me er altijd over als mensen dat wel zijn. Hé, hey, we hebben een uh, nieuwe rubriek en dat, komt, uh, dat is begrijpelijk... want alles is nieuw vandaag, maar hier verheug ik me wel op... het heet Het Nachtgedicht. Het Nachtgedicht. Nee, wat we in Het Nachtgedicht willen doen, is dat we iedere dag een gedicht willen voordragen. En aanvankelijk dacht ik, ik ga dat zelf doen. Dan ga ik toepasselijke uit, uh, gedichten uitzoeken. Maar ik dacht vandaag plotseling... hé, hey, waarom vraag ik niet gewoon dichters? Dichters zijn vaak nachtmensen. Dus die, uh, die kan ik gewoon vragen. Dus ik heb een oproep gedaan op social media... van zijn er wellicht dichters... die vanavond om kwart voor één... of kwart voor twee nog... Uh, wakker zijn en die we zouden kunnen bellen. En nou ja, uh, de eerste... die uh, wat van zich ligt te horen... was uh, Janneka Zomer... Nou Hoi! Janayka, toch? Janayka Zomer. Hé, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, uh, wat is het leuk dat jij uh, de spits of het spits of een spits wil, uh, wil afbijten. Ik bijt gewoon een spits af. Ja. Is helemaal goed. Zeg, ja. als, uh, ding. Want ja, ik heb jou eerder in mijn programma gehad in de weekend. Finkolland uh, mm -hmm. zegt sorry, toen heb jij ook een gedicht voorgedragen. Ben jij een professioneel dichter? Ik, ik uh, mag mij de stadsdichter van Den Helder noemen. Dus volgens ja. mij is het dan officieel en prof professioneel, ja. Wat hartstikke goed. <laughs> ja, hey, leuk om te en, doen. Uh, ik vroeg aan jou, van, goh, zou jij uh, onze luisteraars iets willen meegeven? Uh, iets om de nacht in te gaan. En dat kan iets zijn, iets moois, iets gevoeligs, iets stevigs. Iets om over na te denken, iets wat ze in slaap zust. Dus ik ben heel ja. benieuwd uh, waar jij mee komt. Dan ga ik eventjes opnieuw, ga ik het instarten. Dat we het echt eventjes opnieuw doen. Even kijken hoor. Dus uh, zodra uh, de jingle geweest is, kan jij je gedicht voorlezen. Die komt Ga ik doen, ja. Het Nachtgedicht. Lellebel. Eeuwig zonde, zei de mannenbroeder. En ik wou dat hij gelijk had. Dat ik het rijk had om voorgoed onkuis te zijn. Tot laat van huis te zijn met oproerkraaiers en schorri-morri. Nooit meer sorry voor mijn liefste vuiligheid. Brand ik in de eeuwigheid, maar alleen onder mijn rokje. Kus je verkeering naar de nering en vergeten hoe je heet, ik ben een helleveeg, een loeder. Ik lellebel je moeder tot ze komt. Ik dans op barren en op graven in een zucht doorlaat niemendal. Als ik van mijn voetstuk val, want ik zacht in iemands bed. Het is een eindeloos gebed en een onmogelijke biecht. Zeg ik vergeef me, vader, want ik heb zo'n zin. Heeft u nog een vriendin? Ren ik nog voor het zingen de kerk uit voor een nafeest in de stad. met tapijt brand op mijn knieën waar ooit mijn boete zat. Ik ben een helveeg, een loeder. Ik lellebel je moeder tot ze komt. Wow. Wow. wow! Ik ben ja, Ik, ik naar Luzon te kijken hier in de studio en jij ja, bent helemaal wild, joh! Ja, ik vind het het, het... het haalt al het vuur uit met... Tenen, geweldig. Ook al die oh, het heerlijk. goed <laughs> nou, Is er, er nog is een nummer door. dat we speciaal voor jou kunnen draaien, Janneke? Uh, I would have you from Prince. Hartstikke goed. Nou, dan start ik weer in. Ik dank je hartelijk uh, dat je onze eerste nachtdichter wilde zijn. En hopelijk uh, komen we er nog vele keren dat jij je positie voordraagt. Dank je wel. Heel Dag. graag. Okay. Goeienacht. Dank je wel, Hoi. Doei. van Linda Ronstadt, uh, When Will I Be Loved. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van de eerste aflevering... van Nachtclub Veronica. Het is zo. gewoon al bijna twee uur, wat gaat die tijd snel. Oh, man. Maar we hebben ook zoveel gedaan, Ronald. Ja. Ik uh, ben heel benieuwd wat, uh, wat jij als luisteraar ervan vindt... hoe je het ervaren hebt. Het is live radio, hier op uh, Radio Veronica... Uh, morgen zijn we er weer, overmorgen zijn we er weer. En over, overmorgen uh, zijn we er ook weer. Uh, uh, en we hopen het nog uh, lang uh, vol te houden. Uh, zit je nou thuis te luisteren en denk je: van... Goh, ik uh, zou ook eens willen bijdragen. Morgen vanaf uh, 12 uur s'nachts uh, kan het weer. Ja, kan je gewoon bellen als je niet kan slapen? Kan je bellen als je aan het werk bent en aan het ene nummer wil horen? Kan je ook nog je slaapvraag doorsturen naar ons? Echt, we zijn van alle markten thuis al. Als je nou zelf een gedicht hebt en denk je denkt van... goh, dat zou ik ook een keer voorgedragen willen hebben. Uh, en ik wil het zelf doen. Of ik kan het ook door een van ons laten doen. Zoals dus, jij ja, het doet, of ik het, het, het doe, dat kan natuurlijk ook. Ga je nog iets? Uh, uh, heb je nou morgen vrij? Of, uh... Uh, ja, tot tien uur. Dus uh, tien uh, mij uur? niet bellen. Tot tien uur? <laughs> <Zochtend>. <laughs> nou, uh, ik wens iedereen uh, die nu zit te luisteren... Uh, nog een mooie nacht. Voor wie wil gaan we nog één keer laten horen? Hè, dat is toch altijd... Uh... Natuurlijk. gaan slapen, maar nog niet nou, wil. Oh, wij kunnen bijna gaan slapen. Ja, we gaan eruit met, we uh, laten met Nederlandse trots vooruit gaan. Huh? George Baker Selection, Little Greenback. Ik wens iedereen een mooie nachtrust en hey, graag tot morgen. Graag tot morgen. Via DAB Plus, de app, je smart speaker en Radio Veronica.nl. Radio Veronica, ook via DHB de app, je smart speaker en Radio Veronica.nl. Het nieuwe Linda Meijer winterboek met de leukste vrouwen uit de muziekwereld ligt nu in de winkel. Met dit keer een geweldige uitklapcover met onder andere Sarita Lorena, Mo. En, Merel. en ook Sam Hofman over zijn liefdesleven. Estine over haar dure smaak. En radio-dj Sagiet geeft gouden muziektips. Kortom, dit bomvolle winterboek wil je niet missen. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. Koop nu het extra dikke Linda Meiden winterboek in de winkel... of bestel hem online. Veronica. Veronica, nieuws. Twee uur. Goedenacht, ik ben Gert-Jan Keuler. De mondkapjes Stichting van Siewert van Linden heeft vorig jaar nog.